9 uur. Sophie verhoeven met het NOS journaal. Britse onderzoekers denken te weten wie er achter de zenuwgasaanval op oudspion Sergei Skripal zitten, meldt het Britse persbureau Press Association. Volgens een bron dichtbij het onderzoek gaat het om Russen. Ze zouden met beelden van bewakingscamera's zijn opgespoord. Skripal, een voormalige Russische dubbelspion, werd samen met zijn dochter in maart het slachtoffer van een aanval met Novichok. Meteen werd gedacht dat de Russen erachter zitten... maar het Kremlin zegt niets met de aanslag te maken te hebben. De Skripals zijn inmiddels opgeknapt. Een Britse vrouw die onlangs ook in aanraking kwam met Novichok is overleden. De brand in de Loonse en Drunense duinen is nog altijd niet geblust. De brand in het natuurgebied in Noord-Brabant brak gistermiddag uit... De brandweer is de hele nacht bezig geweest. Een gespecialiseerd brandweerteam uit Overijssel gaat het gebied in om de kleine brandhaarden die er nog zijn uit te kloppen. Het is nog niet duidelijk hoeveel schade de brand in het natuurgebied heeft aangericht. Ook is niet bekend wat de oorzaak is. In Turkije is na twee jaar de noodtoestand opgeheven. Die werd in 2016 ingesteld na de koepoging op de regering van president Erdogan. Sindsdien werd de noodtoestand iedere drie maanden verlengd. Erdogan kon daardoor per decreet regeren, dus zonder instemming van het parlement. Sinds de koepoging zijn zeker 77.000 mensen gevangen gezet... onder wie journalisten en politici van de oppositie. Volgens critici verandert het opheffen van de noodtoestand weinig. President Erdogan heeft onlangs door een grondwetswijziging nog meer macht gekregen. Na de leraren gaan ook de basisschooldirecteuren actie voeren. Ze zijn ontevreden over de uitkomst van de salarisonderhandelingen voor leraren. In de nieuwe CAO verdienen de best betaalde leraren meer dan de meeste adjunctdirecteuren. Volgens de Vereniging van Schoolleiders is het nu tijd dat de directeuren voor zichzelf opkomen. De acties beginnen na de zomervakantie. Het weer nog vanochtend wat wolkenvelden, maar geleidelijk overal zon...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 Ja, en we aan tafel, we zijn weer in, in de Eter. Aan tafel zit Babies uh, Vos en René Tijmessen van de Verloskundige Praktijk. En er staat hier Klever Park. Ja, klopt. dat klopt. Maar gevestigde Zandvoort, achter de school, daar zitten jullie. Klopt. En jullie begeleiden uh, jonge moeders die uh, op het punt staan te bevallen. Dat ik, onder andere, ik, ja. Ik ga eventjes uh, een stukje terug in het verleden. Zuster Bokma. Uh, half Zandvoort, wat? Driekwart van Zandvoort kent zuster Bokma. Streng, rechtvaardig, maar niet zeuren, persen en het kind ter wereld brengen. Precies. <lacht> Hoe is dat met jullie? Want er komt een jonge moeder, aanstaande moeder bij jullie langs. En die ziet meer zwanger. En, en wat dan? Dan nou, zeggen, wat kunnen we voor je betekenen? En, uh, ja, dat weten ze niet. Ze nee. zitten met vragen. Ja, ja. Nou, het begint eigenlijk altijd met een intakegesprek. Waarbij we zoveel mogelijk over haar voorgeschiedenis te weten komen. Over haar medische voorgeschiedenis. Maar ook uh, over hoe ze erin staat. En wat ze eigenlijk verwacht. En wat ze eigenlijk van ons nodig heeft. Voor zo goed mogelijke zwangerschap en bevalling. Um, dan heb je de controles natuurlijk tijdens de, tijdens de zwangerschap. Uh, onder andere met echo's en regelmatige controles. Uh, waarbij je naar de bloeddruk kijkt. De groei van de baby. de ligging Echo's. Dat dus doen jullie ook? Uh, ja, dat doet een van onze collega's. En dan, daarvoor komen de mensen naar Haarlem. Um, en het uh, onderdeel daarvan is natuurlijk ook voorbereiding op de bevalling um, uh, wat kan je verwachten, maar ook wat zijn je wensen en, um, en, en, en, en daarna natuurlijk de bevalling waarbij we thuis komen bij de mensen en dan als je het over wensen hebt dan denk ik in uh, wil je uh, hè, wat voor soort bevalling heb je in gedachten wil ja. je in een bad bevallen Precies. bijvoorbeeld ja. of uh, uh, nou er zijn natuurlijk diverse mogelijkheden, ik, ik ben zelf of op de kruk. Uh, ja. Tenminste, ik heb op de kruk gezeten. En ik moet eerlijk zeggen dat ik vond dat... Uh, dat, dat had ik, ik praat nu over 35 jaar geleden hoor. Dus dat was nog helemaal niet zo uh, bekend. Uh, is dat ook iets waarvan jullie zeggen dat stimuleren wij? Ja, zeker. Je ziet eigenlijk dat de, de traditionele houding van half op je rug liggen bevallen eigenlijk helemaal niet altijd gunstig is voor zowel voor moeder en kind. En dat je heel goed de zwaartekracht kan gebruiken om, voor een goede geboorte. Ja, dat ja. klopt. Ja. En zo kan dat ook in bad of op handen en knieën. Um, uh, het is altijd goed om even tijdens de bevalling, voor de bevalling heb je bepaalde wensen of denk je dat het ja. zo zal zijn. Maar het is eigenlijk tijdens de bevalling zelf dat je een beetje op zoek moet gaan naar wat goed is voor die vrouw. Ja. Maar dat, dat kun je dus niet van tevoren zeggen. Je kunt dus niet van tevoren kijken naar een vrouw en dan zeggen van nou, ik denk dat bij jou nee. Het, nee. zo het beste zal gaan. nee. nee. Nee, dat moet je altijd echt tijdens de bevalling een beetje achterkomen. En het ligt er ook aan of iemand bijvoorbeeld last heeft van rugweeën... of juist van beenweeën... of uh, zelf heel mobiel is of juist weer niet. Ja. Um, dus tijdens de bevalling daar we er altijd suggesties voor. je Probeer dit even, kijk hoe dat gaat. En, uh, maar andere dingen zijn natuurlijk wel... die moet je van tevoren bepalen. Zoals als jij in, in het water wil bevallen... dan, he, dan is daar geloof ik een, he, er is een oplossing voor. He, er is een, ja. een, een, een soort bad wat je ja. Ja, mee klopt. kunt nemen. Ja. En dat kun je vullen... En dat, kun je overal neerzetten waar je wil. Hè? Dat kan zelfs in de kamer neergezet worden ja, of in de slaapkamer. Ja, dat is heel handig. Ja, ja. Klopt, ja, maar daar zijn wel voorbereidingen voor nodig. Uh, dus dan moet je dat wel van tevoren bedenken dat dat, dat, dat is wat je wil. Um, uh, en die, die, ba die baden kun je bijvoorbeeld huren. Uh, ja. Maar in het, um, uh, in het ziekenhuis uh, komen ze ook beschikbaar uh, aankomende maanden. Um, Hoeveel procent van de aankomende bevallingen worden in het ziekenhuis gedaan en thuis? Um, ja, het wisselt een beetje per, uh, per maand en ook uh, uh, eh, wat, het, wat het plan is van de, van de mensen. Maar wij in de praktijk doen denk ik ongeveer 30% van de bevallingen thuis en de rest in het ziekenhuis. Heeft dat, is dat seizoensgebonden? Dat klinkt misschien gek wat ik zeg. Maar is het zo dat je kan stellen dat er in de zomer meer thuisbevallingen zijn dan in de winter? Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik denk dat het het ene jaar door een beetje hetzelfde verdeeld is. Er zijn ja. ook huisartsen die zelf de bevallingen doen. Maar nou, er vroeger uh, een dokter Mol. Ja. En uh, dat was zijn grootste wens, om de bevallingen zelf uh, te doen. Zelf te begeleiden, ja. ja. Dat wordt uh, geloof ik in Desland steeds minder. Maar bijvoorbeeld in regio's waar weinig uh, verloskundigen zijn. Uh, Deden op het platteland bijvoorbeeld zie je nog wel verloskundige actieve huisartsen ja, maar dat is volgens mij wordt het wel steeds schaars. Ja. ja, ja, zijn er nog wel. Ja. Uh, zijn er uh, allochtone moeders uh, die. Uh... ...die de Nederlandse taal niet beheersen en waar je ook naartoe moet. Ja, klopt. Die zijn er zeker. Zeker de laatste hoe jaren op, komen er natuurlijk meer mensen uit Syrië en Eritrea. Hoe was je dat op als je niet um, kan praten met ze? Met een tolk. Dus we bellen in naar een tolktelefoon en die vertaalt uh, voor ons. En er zijn ook tegenwoordig steeds meer handige websites die je kan gebruiken om dingen uit te leggen. Uh, die gaan over gezondheidszorg en waarbij je plaatjes hebt... Dus dan ga je met je iPad of met je, met je PC ja. naar de klant? Of ja, de, ja. ja. Of en soms hebben ze een maatje vanuit een hulporganisatie die hun daarbij helpt en die voor ons deels kunnen communiceren. Ja. Merk je dat, dat de manier waarop zij zeg maar, ten opzichte van hun bevalling staan, dat die veel anders is dan bij Nederlandse vrouwen? Niet enorm, nee. Um... Bevallen is bevallen. Bevallen is, ah, ja, ja. oké, okay, maar... maar... Ja. Ja. Ja. Dat ja. is wel zo, maar ik denk ja. dat, dat de, de, de natuur zeg maar, uh, meer spreekt bij uh, mensen uh, bijvoorbeeld uit Eritrea of uit Ethiopië dan dat hier uh, gebeurt. Ja, dat uh... Soms is dat zo, maar we merken eigenlijk ook dat um, uh, ook mensen vanuit een ander land zijn toch allemaal anders. En um, eigenlijk bij, ook bij die mensen moet je weer uh, opnieuw beginnen met wat verwacht je en wat denk je ervan. Omdat we, uh, we hebben ook wel eens bijvoorbeeld voorlichtingsavonden vanuit de GGD of uh, vanuit organisaties die veel met vluchtelingen werken. En we zien dat, uh, dat er bepaalde verwachtingen zijn over hoe zij zullen baren of wat ze, wat ze van ons willen. Maar toch zie je dat dat ook, ook al kom je uit, uit hetzelfde land, het blijkt toch voor ieder persoon weer anders te zijn. Maar je zegt nu, we wachten af wat zij willen. Uh, jullie zijn de kenners. Dus jullie zullen toch op een gegeven moment, ik ga weer naar zuster Bokman zeggen, van, ja. en nu moet je ja, dit doen zeker. en nu moet je dat doen. Ja, ja. En bij ons staat de zwangere voorop. En de fysiologie ook. Dat betekent eigenlijk gewoon een gezonde zwangerschap. En wat we ja. altijd proberen is zo goed mogelijk zorg te leveren uiteraard. Uh, maar binnen de wensen van iedere cliënt. Dus um, ja, veiligheid staat voorop. Maar uh, we luisteren vooral naar wat, waar iemand behoefte aan heeft. En dat kan heel erg verschillen tussen vrouwen. Er zijn vrouwen die graag uh, directief gecoacht willen worden. Ja. Maar er zijn ook vrouwen die zeggen nou laat mij mijn gang maar gaan. En ik vind het fijn als je aanwezig bent. Uh, maar alleen op Het moment supreme uh, uh, heb ik je echt nodig, uh, dus dat ja. verschilt heel erg. Ja. En, en, en de pufflessen, om het maar even heel uh, oneerbiedig te ook maken, ook voor de aanstaande ja. vaders, ja. Ja. zeker. Ja, zeker. Vaders we wel snappen. ja, zeker. ja uh, dat wordt nog steeds heel erg gedaan. En uh, daar zijn natuurlijk ook trends in. We zien nu dat de hypnobeurting bijvoorbeeld heel populair is. De wat hypnobeurting, dat is een, uh, uh, een methode van, uh, nou ja, waarin je jezelf op een heel geconcentreerde manier. Leert omgaan met de weeën. Een deel mindfulness zit daarin. Uh, en we zien dat heel veel zwangere vrouwen daar heel veel aan hebben. Om vertrouwen te hebben in hun eigen lijf. Ja. Uh, Niet in paniek raken. Precies, Precies. Ja, de rust ja. te kunnen hebben. Te accepteren wat er op en afkomt En we zien daar eigenlijk heel veel gunstige, gunstige gevolgen van. Ja. Ja. Ja. Uh, uh, elke bevalling is voor jullie denk ik een, weer een sensatie. Leuk, Absolut. fijn. Weer ja. uh, een kind, gezonde wereld. Mm. Uh, het kan ook een keer misgaan natuurlijk. Ja, en wat dan? Dat klopt. Ook dan zijn we er natuurlijk voor onze zwangeren en de vaders en de hele familie eromheen. En dat kan natuurlijk vrij vroeg zijn in een zwangerschap. In het geval van een miskraam. Of ook helaas soms wel eens ten tijde van een bevalling of aan het einde van een zwangerschap. En daar proberen we iemand zo goed mogelijk ook in te begeleiden. Dus dan doen we huisbezoeken hebben we regelmatig contact met elkaar. En kunnen we iemand ook in contact brengen met een coach. Of iemand die kan helpen met de rouwverwerking en dat soort zaken. Maar ook dat is weer maatwerk. Ja, ja. Want ieder heeft dan ook weer behoefte aan iets anders. Maar als je bezig bent met bevallingen en het gaat niet goed, uh, dan is het met spoed afvoeren naar het ziekenhuis? Nou, dat is heel zeldzaam gelukkig. Uh, wat we eigenlijk doen is, we zijn een soort van poortwachters van de fysiologie, noemen we dat ook wel eens in ons vakgebied, uh, is dat we continu aan het bekijken zijn, is deze situatie veilig, gaat hier alles goed of zijn er dingen die misschien complicaties kunnen veroorzaken en op het moment dat we dat voorzien, dan delen we dat altijd met de zwangere en met haar partner en leggen we uit wat we denken dat er zou kunnen gebeuren of eh, waar we überhaupt aan denken en dan kan het soms nodig zijn om te verplaatsen naar het ziekenhuis en meestal is dat in een stadium waarin er echt nog geen sprake is van, uh, van spoed. Nou is het voor jullie dag- en nachtwerk. Het is niet ja. van negen tot vijf, want zo'n kind kan ook s'nachts komen. Ja. En meestal. Dan, ik wou net zeggen. Dat, dat is de, de, de kans dat het overdag komt dus ja. is meestal wat kleiner. Ja. Ja. Ja, ja, dan nemen wij even slaperig op. Maar voordat we in de auto zitten zijn we wakker en alert. En dan uh, gaan we ervoor. We ja. hebben ingesteld. Ja, he? ja, ja. zeker. Ja, je bent eraan gewend. Ja. Ja. En, uh, en het is, ik vind ook de, de s'nachts bevallingen dat is heel bijzonder. Omdat het dan een, ik vind het altijd een, zeg maar een geheim Wat je met elkaar hebt. Met alle mensen in de kamer. En de wereld slaapt nog. En er is iets prachtigs aan de hand. En, en niemand weet de volgende het op. Ochtend, ja. Dan kun je het laten zien. Ja, en dat is altijd... Uh, en dan langzaam komt de zon op. Dat vind ik altijd een magisch moment. Ja, ja. ja ik, ik mag het eigenlijk niet vragen. Maar ik doe het toch. Wat je meest... Bijzondere bevalling is geweest hier in Zandvoort? Want die zijn er. Ja, nou de, de meest bijzondere. En ook mijn eerste bevalling die ik, uh, uh, die ik die in Zandvoort heb gedaan, uh, was uh, bij een uh, uh, uh, vrouw die een eerdere bevalling niet heel prettig he, heeft ervaren. Uh, en die uh, nou heel graag een natuurlijke geboorte wilde, maar daar ook voor open stond om naar het ziekenhuis te gaan. En dat ging zo goed en in alle rust, en hun oudste kindje lag gewoon lekker te slapen. En haar partner was heel Betrokken en zij deed wat ze moest doen en daar was een kind en alles was goed. En ja, dan rij je weer naar huis en dan, dan ben je ga echt te... je met een heel uh, tevreden ja. gevoel uh, je bed weer in. Ja, ja. ja. mooi. Nou kan je natuurlijk niet vergelijken met hele zware bevallingen, maar ook lichte bevallingen. Mijn kinderen waren eigenlijk alle twee taxi gevallen. Die, uh, oh ja. Ja, uh, van, ja, gaan we liggen. En twee seconden later was het kind er. Oh, zo het ja zo jaloers. Ik heb het drie dagen over gedaan. Echt, verschrikkelijk. Nee. Ja. Nou goed. Ja. Dus zo kan het ook. Maar je vergeet nou, maar... het hoor. Op het moment dat je kind er is. Dan ben je onmiddellijk vergeten. Het. Het, het is een cliché, maar het is echt wel waar. Daarna denk je van, daar heb ik me druk over gemaakt. Nee. Ja. Ja. ja, we zijn inderdaad ter... mensen die zeggen. Oh, dit doe ik nooit meer. En dan zie je dus toch een jaar later ah, weer tuurlijk. met een zwangerschap. Test binnenkomen. Ja. Maar nou is het kind daar. Ja. En dan uh, houdt het niet op voor jullie werk. Nee. nee, zeker niet. Want dan is het vervolg. Ja, precies. En dat betekent controleren. Controleren. Ja. <laughs> nou, kijken of alles worden, goed is. Ja, we kijken na de bevalling de baby helemaal van top tot een na. Om te zien of alles er goed uitziet. En we geven de ouders dan alvast heel veel instructies. En wat ze kunnen verwachten als ze weer thuis zijn of als ze thuis zijn, wat ze kunnen verwachten als wij dan weggaan uh, maar ook een hele grote rol in die eerste week na de bevalling speelt natuurlijk de kraamverzorgster, ja, die uh, daar aanwezig is, alle controles. Doen jullie dat en... aansturen? Sturen jullie dat aan? Of is dat van tevoren al geregeld van op het moment dat de baby er is dan ja. doen we één telefoontje en dan komt die kraamverzorgster ja. en die blijft Precies. want wat is de standaard nu? Een week, een ja, week. Dus tot, okay. eigenlijk In principe standaard tot en met de achtste dag na de bevalling en de dag van de bevalling tellen we dan als dag 1. Dus het is inderdaad een week waar het dan op neerkomt. Ja. En in de zwangerschap, of vrij vroeg al, meldt een zwangere zich aan bij het kraambureau dat haar het meeste aanspreekt. En uh, zodra de bevalling begonnen is en iemand thuis wil bevallen, komt de kraamhulp ook naar huis om ons te ondersteunen tijdens de bevalling. En uh, soms blijft dezelfde persoon dan daar en uh, soms komt er iemand anders. Het ligt een beetje aan het, uh, aan het rooster. van. Hoe een, groot is het, uh, het aanbod van uh, kraamverzorgsters eigenlijk? Is dat, is dat voldoende? Mm. Zijn er genoeg... Het, het is te redden, maar er is wel echt krapte. Uh, ja. Er zijn, uh, zijn eigenlijk te weinig kraamverzorgenden voor de, voor de ja. vraag die er is. En uh, dat resulteert er ook in dat bijvoorbeeld uh, in de aanstaande zomerperiode, wanneer mensen ook met vakantie zijn, ja. dat er eigenlijk minder zorg geleverd kan worden dan we zouden hopen. Ja. En dat we zouden gunnen. Uh, wat, de wat zijn, uh, wat zijn de, de eisen die er gesteld worden aan een kraamverzorgster? Dat is gewoon dat is een opleiding, hè? Ja. Maar wat is de vooropleiding van een kraamverzorgster? Uh, Moet dat een een verpleegkundige zijn of iemand uit de zorg zijn of is dat gewoon ik weet het niet precies um, maar we er zijn echt opleidingen voor volgens mij is het een mbo opleiding maar we merken ook wel dat er mensen intern bij de kraamzorg worden opgeleid maar wat precies daar de uh, richtlijnen de zijn, nee. zijn weet ik, dus ik, niet ik denk niet te dat te vooral de, de, de, de, de moeder van het kind uh, ook af en toe iets verkeerd denkt uh, een uh, ja, voor het kind dus logisch maar ze moeten ook kunnen stofzuigen, de was kunnen doen en, en al dat soort zaken. Ja. En is meer een huishoudelijke hulp geworden. Nou, daar is, daar is het echt niet voor bedoeld. Het is wel ondersteuning in het huishouden. Dus, en het is maar niet sommige de moeders denken dat. Oh dat, ja, ja. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, nee. nee dat klopt. Nee. Dus het is wel uh, fijn als ze het een beetje bijhoudt. Maar ze dus, gaat niet uh, je ramen lappen nee, en uh, de achterliggende de, de rommelzolder opruimen ofzo. Nee, nee, nee. nee. Uh, goed, dan komen ze, dus, uh, uh, uh, uh, ben jullie nog langs? Uh, hoe lang nog komen ze dan de moeders met het kind langs? Wij komen de eerste week komen om de dag langs voor controles, dus in die kraamweek nog um, helpen wij de borstvoeding, kijken of alles goed gaat um, en uh, tot zes weken na de bevalling uh, komen de vrouwen met hun kinderen nog bij ons langs uh, voor een laatste controle. En dat gaat dan met name over de gezondheid en het herstel van de moeder. Um, en in die periode is zij ook al met, de, uh, met haar kind naar het constatiebureau geweest. En dat zit natuurlijk bij ons en op dat dezelfde plek. Ja, en dan dat neemt uh, de pleegkundige ja. en de arts van het constatiebureau. Die neemt dan de verdere zorg samen met de huisarts over voor de, uh, voor de gezondheid en nou, natuurlijk de ontwikkeling. De belangrijkste vraag, waar zitten jullie? <lacht> ja. Nou, hier, hier in Haarlem, uh, of hier in Zandvoort, sorry, zitten we uh, elke donderdagmiddag bij, uh, op de locatie van het consultatiebureau in Gebouw de Golf. Uh, dat is in Noord, in jacques Noord, Precies, Klopt. daar. Um, maar dan is het is een groot schoolcomplex, uh, heel hele lang werpen. Ja. Waar zitten jullie op die school dan? Ja, we, uh, het, is het laatste al... of het eerste gedeelte? Ja, het is net vanaf welke kant je kijkt natuurlijk. Ja, <laughs> kom, ja. Vanaf het dorp. <laughs> ik, kom, ik kom vanaf het dorp. Vanaf het, het dorp het is het nu, het laatste dorp, stukje. En dan achter de dan je... school. Wat uh, vroeger de Beatrixschool. Ja, precies, ja, dat is nu de, de school, school zit ook onder andere. Oké, okay. ja, op het ja. hoekje. Ja. Achterste gedeelte hierin. Oké, okay. ja, ja, ja, ik, ik, ik, ik ben niet het zo een een heel... Ja. En de zwangeren ja, die kunnen ik ook... Ik denk niet dat ik nog zwanger word. Het <laughs> nee. zou, ze kunnen zou een wonder zijn. Ja. <laughs> zou, zo zijn. Altijd wel, nou, van, hoor. Ja. Wonder zijn er niet, <laughs> of niet uit. Nee, maar ze kunnen ook, wanneer de donderdag bijvoorbeeld geen geschikte dag is, altijd naar onze praktijk in Haarlem ook komen. Ja, waar uh, uh, zit waar in Haarlem? Uh, op de Sandporterstraat En dan is in de Cleverparkboer. Dus voordat je uh, richting station rijdt, naar links. Uh, en dan, dus dat is eigenlijk ook heel goed te bereiken. En daar hebben we ook aan. Bijvoorbeeld in spreekuren voor uh, als mensen uh, overdag aan het werk zijn. Maar in Zandvoort, donderdag, dan zijn jullie aanwezig. Ja. Of even iemand is aanwezig. Ja, precies. En, en dat is middags? Ja, overdag... vanaf 1 uur. Ja. Oké, okay, daar kan je terecht voor vragen en dergelijke. Ja, ja ik kom terug. Uh, wat is het telefoonnummer als uh, mensen zeggen: Ik heb een vraag, ik wil langskomen? Of wat dan ook? 023 526 3200. Dan ga je veel te snel, nog oh. een keer. 023 ja? 526 526 <laughs> 3200. 3200. Ja, of via de website verloskundigkleefpark.nl. Kijk, ik ga het nog een keer zeggen. 023-526-3200. En daar kan je altijd terecht met je vragen... Zeker. Wat er allemaal kan gebeuren. Uh, Absoluut. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie twee lachende vrouwen voor me zitten. Ja, ja daar moet je toch ook alleen maar blij van. Ze hebben een, dat ze doen. Hebben een ja. mooi beroep. Wij ja. hebben het mooiste van wat er is. En dat, dat stralen ze ja. uit. Ja. Dat ja. ja. ja. ja. zijn we kan heel me blij voorstellen. Mee. Ja, Ik kan me voorstellen dat jonge moeders heel gelukkig zijn als jullie langskomen. Daar hopen wij uh, echt Hoop voor te zorgen. Niet negatief ja. pessimistisch, maar post. Zijn jullie zelf moeder trouwens? Ja. Ja. En jij? Uh, in wording. Oké. Okay. Ja. Nou, kijk. Ja. Baby in de ban of uh... ja, ja, okay. een Oké. in de oven? Nou, wat goed. Gefeliciteerd. Dank u wel. En, Mooi zo. En, en bij wie heb jij dan je zorg uh, aangekomen? Bij mijn collega's. Ja, dat kan ook niet anders, ja, natuurlijk. Nee. Hè? Nee. Ik uh, zou me geen uh, andere mensen aan mijn bed kunnen wensen. Wanneer nee. meneer, uh, komt jouw kind uh, als het goed is? Als het goed is, begin volgend jaar. Dus okay. dat duurt nog eventjes. Dat duurt nog eventjes. Ja. Een echte verse baby. Een echte verse baby, baby ja. Nou, ja. Leuk. Nou dames, dankjewel voor jullie komst. Ja, bedankt. Nou jij en? heel veel geluk en succes dank met je wel. zwangerschap en veel succes met de praktijk. Ja. Hartelijk bedankt. De school. Ja, ja. ja. dank je wel. Jammer dat ze weg. Precies, helemaal. Oké. Okay. Dankjewel voor je komst. Yes. Hartelijk dank.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 If you've ever been held down before I know you refuse to be held down anymore yeah. Don't you have nothing, nothing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 ne Ja. Bij ons is uh, Suzanne Brugman. Wagemans. Nee, Wagemans. Suzanne. Uh, de zoon uh, pardon, De dochter van Wim uh, uh, ja. Nou, klopt ook niet helemaal, maar <laughs> ik doe alle marketing, communicatie en evenementen bij Ayuma. Oké. Okay. Dus ik werk. Je voor... bent geen familie. Geen familie? Okay. Nee. Nou, maakt niks uit. Het is volgens <laughs> mij één familie, dus maakt, Dat uh, is waar, ja. Nou, dat bedoel ik. Wat dat betreft wel. Uh, Suzanne, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Ja, op 28 juli gaan wij een festival houden, het Ayuma Summer Festival, uh, op het Noordstrand van Zandvoort, bij Ayuma. En het Ayuma. Vroeger zat Ayuma Zuidstrand, hè? Ja, dat klopt. We zijn uh, dit seizoen verhuisd, dus we zijn verhuisd van het Zuidstrand, van het Naakstrand waar we zaten, helemaal naar het Noordstrand. Dus we zitten nu uh, ter hoogte van het circuit. Ja, welk nummer is dat? 24. 24 Boulevard Barnaert, 24. 24. In de buurt van de spot of een de daar? Ja, we zijn buren van de spot geworden. Ja. Kijk. Inderdaad. Eentje ja. verder. De oude kerkman. Ja, en vorig jaar zat daar Captain Colt nog een ja, jaar. Ja. En nu, uh, nu zit, zit Ayuma daar. Nu... Ja. ja, we zijn heel blij mee met de nieuwe plek. Ja, want ik kan me dat voorstellen. Want er is natuurlijk ook veel makkelijker te parkeren voor uh, de gasten die bij jullie komen nu. Ja, ja dus... inderdaad. Ja, we blijven een beetje hetzelfde. Ayuma zelf is gewoon hetzelfde gebleven. Dus het Aziatische eten. En we waren natuurlijk wel een verborgen par paradijsje op het Zuidstrand. En dat zijn we ook nog steeds op het Noordstrand. Want we zitten nog steeds uit de drukte en hele in het Noordstrand... En, uh, ...maar dan wel met betere parkeergelegenheden. Met de trein kan je er zelfs komen... ...dan is het tien minuten lopen van het station. Dus wat dat betreft zijn we er echt op vooruit gegaan. Ja, ja mooi. Waar, waarom zijn jullie weggegaan van het Naakstrand? Ja, dat wat heeft verschillende reden? redenen. Uh, en ik denk de hoofdreden waarom we zijn weggegaan is... ...omdat in het Zuidstrand... Uh, ja, we kregen natuurlijk ook de buren met het Loveland Festival. Dus er was, van een kalme sfeer werd al, een beetje, werd al wat minder. Ook wilden we heel graag huisjes erbij, zodat we mensen konden accommoderen. Terwijl ze bij Ayuma konden eten en slapen. Dus dat concept wilden we ook heel graag uitbreiden. Maar helaas ging de gemeente daar niet mee akkoord. En toen hebben we besloten, dan gaan we naar het Noordstrand. Ja. Dan hebben en daar mocht je wel huisjes in, misschien in de toekomst hebben? In de toekomst misschien wel, inderdaad. En voor nu uh, merken we ook dat we wel iets meer aanloop hebben hebben van gewone reguliere gasten, want we hadden natuurlijk helemaal geen aanloop van mensen die nog nooit op het Naakstrand waren gekomen. Je loopt niet zomaar naar het Naakstrand, nee. Nee. je loopt wel zomaar rond het circuit naar het strand. Dus we hebben wel meer aanloop gekregen. En ja, van het wat... strand en van de branding en dergelijke. Inderdaad, en van het circuit en, uh, en haar. En, hotel En haar hotel Juist. natuurlijk, ja. Ja, zit inderdaad. Er... Maar, maar geen naaktstrand meer, dat stukje. Nee, maar wij waren natuurlijk nooit echt een naakt paviljoen. Dus bij ons mocht je al niet naakt. Eh, ik denk ook dat uiteindelijk dat hele naakt misschien wel verdwijnt in Zandvoort. Dat weet ik trouwens niet. Maar, eh, dus, dus echt met het naaktstrand zelf, behalve het mooie locatie. Ja, ja. mooie locatie. ja, hadden wij niet zoveel. Dus wat dat betreft zijn we eigenlijk best wel blij dat we nu gewoon eh, niet allemaal naakte mensen, maar gewoon geklede mensen voor ons paviljoen hebben. Dat betekent ook voor het paviljoen personeel gekleed? Ja, ons ja, ja, personeel liep ook al niet naad hoor. Maar, maar nu al helemaal niets. Nee, nee, inderdaad. Dus, hey, maar, maar je zegt dezelfde keuken, dezelfde gerechten... en alles is zoals het was ja. vroeger, nu ja. weer. ja. Het is keihard werk in dit, uh, deze temperatuur met dat zonnetje. Ja, zeker. Volle bak elke dag. Volle bak, ja, ja. Ja, maar wel iets heel moois. Want ja, nu kunnen we ook echt onze keuken met heel veel mensen delen. Want het is toch wel het geheim van Ayuma dat we zo'n goede aziatische keuken hebben. Zeker op het strand, want er zijn eigenlijk weinig strandtenten die een beetje daarin uh, ja, toch wat bijzonderder zijn. En dat is Ayuma zeker en de kwaliteit is ook heel goed. Dus zeker met deze mooie dagen mogen we dat delen met heel veel mensen. Dus dat is wel uh, een. En de eigenaar leuk. blijft en is Wim Brugman. Juist, hij blijft eigenaar. Ja. ja. Uh, ja. En, en, en je hebt het over het eten. De keuken die gaat open vanaf? Vanaf. 10 uur, nee, dat zeg ik niet goed. Vanaf 11 uur gaat de keuken open. Dus voor de lunch ook We zijn voor ook, uh, lunch, welkom. borrel en diner. En hij sluit rond 10 uur, s'avonds. Ja. ja. Maar het blijft niet alleen bij eten en op het strand zitten. Nee, zeker niet. Want jullie doen meer. Wij doen meer, ja. ja. En dan kom ik weer terug waarom je hier bent. 28 juli, zaterdagavond... Dan is er een feestje. Ja, en het is zelfs al de hele dag. Het begint zaterdag al om 12 uur. Of stiekem zelfs al om 11 uur. Om 11 uur beginnen we met yoga. Van 11 tot 12. Na de yoga om 12 uur start het festival. En dan worden mensen ondergedompeld in onze Aziatische sferen. En dan maken we een groot food court. We hebben sommel sommeliers. Dat zijn de bekendste sommeliers van Nederland. Van een aantal sterrenrestaurants. Zo. Die komen... ...hun bubbels aan ons uh, presenteren en proeven natuurlijk. We hebben een cocktailbar en natuurlijk een groot podium met live muziek. En een, uh, en een, een groot plek om te dansen. Moet je de toegang betalen? En plek om te uh, dansen. En uh, ja, er, uh, de, je moet toegang betalen. De uh, tickets die zijn verkrijgbaar. Uh, die kosten 20 euro voor uh, een hele dag festival. Ja, s'avonds? Dat... Maar dat is inclusief, inclusief eten? Nee, dat is niet inclusief eten. Nee, dat is echt de toegang tot het festival. Van twaalf tot elf uur s'avonds is het. Dus de hele dag live muziek ondergedompeld worden in onze Aziatische sferen. En genieten van uh, eten, drinken en live muziek. Ja. Maar gewoon s'avonds langskomen moet je toch ook een ticket kopen? Dan moet je ook een ticket kopen, ja. Ja, okay. het hele paviljoen zou ook... Jullie hebben ook echt wel uh, goede namen, zeg maar. Uh, die, he, die dus uh, komen optreden daar. Uh, Stefan Morrison. Ja. Zijn allemaal geen kleine. Chris Berry. Ja. Moed, Luca, Kou. Het is, het is best al een, een behoorlijke lijst hoor, wat hier op staat. Ja, ja, daar zijn we ook heel trots op. We hebben weer een mooie line-up. Het is een beetje een combinatie van bekende namen zoals Stefan Morrison, Chris Berry. Maar ook jong talent, zoals Luca, een meisje uit Rotterdam die echt al de sterren van de hemel zingt. Het is ook het aankomende talent van Nederland, verwacht men. Uh, dus ja, dat zijn wel echt hele mooie namen om op je festival te en Manolo hebben. En Nolo Mendes, dat is de DJ, hè, die uh, komt uh, draaien. Ja. En die, uh, die maakt hele relaxte muziek, dat ja, weet ik. Inderdaad, ja, inderdaad. Hij komt zelfs samen met DJ Moes. Die staat er niet eens op, maar die is als verrassingsfactor erbij gekomen. Dat zijn wel echt onze huis-DJ's van Ayuma. En uh, ja, zij zijn echt heel leuk en goed. Ja, daar zijn we heel blij mee. In je aankondiging zeg je, trek iets leuks aan. <laughs> Ja, het staat, ja, dat staat op de kaart. Ja, we zitten ja. niet meer op een naakstrand, dus naakt komen gaat niet meer. Dus, nee. uh, Was dat wel zo in nee nee, nee, nee, nee. Wat bedoel dat je met trickies leuks aan? Uh, waar je lekker in voelt. Uh, ja, waar je lekker een festival mee doorkomt. Waar je lekker in beweegt en ja. mee kan ook ja. Nee, natuurlijk niet. Oh. Je je toch niet lekker in mee dansen. ja dansen? Nou ja, je kan misschien we wel. We verwachten leuken. 30 graden, dus schoenen hoeven niet mee. Maar gewoon met bloot voet in het zand dansen. Ja. En uh, voor de rest laten we het echt aan de mensen zelf over. Vuurwerk na afloop? Vuurwerk... Zou kunnen. Het staat nog niet in de planning. Maar als het echt een knaller wordt, dan gaan we misschien wel met vuur werken. En nog even terug over het eten. Uh, is het wel mogelijk om te zeggen van, uh, er zijn speciale menus uh, te krijgen? Hè? Dus, dus, of, of hoe werkt dat met eten? Uh, we maken een heel groot foodcourt. En daar zijn allerlei verschillende stands. Dus bij de ene stand kan je viskoekjes krijgen. De andere kipsaté. We gaan live patai bakken de hele dag. Uh, we hebben een grill waarvan alles op gegrild wordt. We weer bouws met Peking Eend. Maar je gaat dan daar naartoe en je zegt ik wil dat en dan moet je dat gelijk betalen? Of hoe werkt dat? Nee, we hebben munten. We werken met munten. En uh, ja, die munten zijn verkrijgbaar. Met die munten kan je eten en drinken halen. Heel slim. Ja. He, dan, dan is het makkelijk en snel ook natuurlijk. Inderdaad. He, dan, anders moet je steeds weer opnieuw uh, met geld omgaan. En dit is natuurlijk veel makkelijker ja, ook. Ja, ja zeker. Nou, goed idee vind ik dat. Wat staat er nog meer op programma voor deze zomer bij Nou, we hebben natuurlijk altijd onze Amazing Mondays. Oh. Ja, echt. Wel bekend en dat is Echt letterlijk amazing. Dat is onvoorstelbaar. We ja. zijn er een paar keer geweest op maandag. Ja, Super. dat zijn echt Super hele leuke spiertje. evenementen. Ja. ja, we hebben de eerste serie gehad van zeven restaurants. Uh, aan het einde van het seizoen hebben we weer een reeks. Dan komen er zes restaurants. Ik heb al een sneak peek gekregen van de restaurants die komen. Het belooft weer een hele mooie line-up te worden van restaurants. Dus ja, die staan weer voor begin september tot uh, begin oktober op de planning. Leuk hoor. Ja. ja. Moet, moet je zeker naartoe, want het is absoluut de moeite waard. Ja. Daar kan ik ja. over mee praten. Nou, we Inderdaad. weten nu waar het ligt. Niet op Zuidstrand, maar op het Noordstrand. Inderdaad. De ja. ja. hoogte van het circuit, zeg ja. maar. En parkeren kan gewoon op de boulevard achter Ayuma, dus dat is echt een luxe voor ons, ja. En mochten ze daar niet kunnen parkeren, dan is er altijd wel een uitweg uh, zeg maar, bij het parkeerterrein van het uh, van circuit, hè? want daar kun je ja. gewoon ook uh, op. Ja. En dat is niet zo heel ver lopen bij jullie vandaan. Nee, dat is echt. ik heb het laatst gedaan en het is twee minuten lopen. Nou, dat bedoel je. Ja. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Nou, we zijn weer helemaal we op de hoogte. We zijn weer bij. Ja. Uh, nou, misschien is het nog leuk om uh, ook te melden dat onze hele styling dit jaar weer gedaan is door VT Wonen. Uh, dus het, VT Wonen heeft onze hele design gedaan. Dus de veiling van alle meubels staat ook nog op de planning. Oh? Aan het einde van het seizoen, ja, dus mochten mensen al graag een oogje hebben op banken, meubels, kasten, stoelen. Het kan allemaal. Het gaat allemaal aan het einde van het seizoen in oktober in de veiling en dan uh, worden al onze, al ons interieur geveld. En waar gaat de opbrengst dan toe? Uh, ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat meneer Brugmans goed kan gebruiken. Uh. Ja, maar nee, maar goed, dat ja, is, nee, maar het is wel een goede vraag. Dat is een hele vraag. Want kijk, als, jij, als, als dat voor jou zeg maar. Hè, je hebt een investering gedaan, en want dat heeft natuurlijk uiteraard geld gekost allemaal. Ja. Je gaat het niet opslaan en volgend jaar weer gebruiken. Dus ga je het veilen. Dan kan je zeggen van nou, van dat geld gaat hij volgend jaar weer opnieuw beginnen met VT wonen om het weer opnieuw aan te kleden. Prima. Top? Ja, Ik denk dat we gewoon kostendekkend gaan zijn. En alles wat we overhouden zou zomaar naar een goed doel kunnen gaan. Of iets in die trant. Ook een mooie idee. Ja, dat ja. Denk, ik denk dat het zoiets wordt. We hebben er nog niet echt over nagedacht. Maar uh, wel... Uh, een idee bij deze. Ja, inderdaad. Mooi. Dankjewel. De zon. Graag gedaan. Dat je denk geweest je bent. Heel veel succes. succes. Dankjewel. Uh, ik denk dat ik wel ergens op een Amazing Monday kom bij jullie. Nou, heel leuk. Eerst het feestje. Eerst het Ayuma Summer Festival. Ja, het, zit het gips, dus ik denk dat ik dat voorbij moet laten gaan. Oh, wat jammer. In dit ja. geval. Maar, We hebben ook stoelen op het festival. Ja, als ik daar, ja, dan, dan wil je dansen natuurlijk. Dan wil dansen. Ja, begrijpelijk. Ik wil je op stoel zitten. Mensen, veel succes. succes. Dank u wel. En doe het goed aan Wim. Ja, ga ik doen. Zeker weten. Stepping out tonight, yeah. together would be nice, stepping out tonight, stepping out tonight. Yeah. you don't want to, that's alright, stepping, stepping out tonight, looking to get We zijn weer terug en bij ons zitten twee heren, Ralf Enstra en Kevin Stefan. Welkom. Correct. Hello. Hallo. Ja, buitengewone ja. raadsleden zijn het. Ja, we hadden het er toen straks al over dat er in dit dorp heel <laughs> veel buitengewone raadsleden zijn. Nou, het lijkt me ook wel verstandig. Want laten we wel zijn, het commissiewerk en het raadswerk is zwaar. Het is veel werk. Ja. Het kost je veel avonden, veel dagen. Je moet uh, enorme dikke rapporten doorwerken. En dat elke dag weer. Uh, dat klopt. Ja. Als je dat een beetje kan delegeren, ja. naar anderen dan... Ondersteuning uh, is altijd... En het verder. is ook een opleiding. hè? Want ja. de twee de jonge toekomstige... luisteren voor ons. Ja. Maar in de ja. toekomst zitten ze in de raad. En dan is dit toch een opleidingstraject. Dat Niet klopt waar? helemaal. Ja, zo... ja, ik kijk even naar, naar Stefan. En ja, nee, zo is het helemaal. Stefan en Ralf. Ja. Uh, Kijk. Nummer 4 nummer Kevin ja. en nummer 5 Rolf. Klopt. Nou. Ja, Eigenlijk moet ik er één van aftrekken, want Gertje Han Bluis die, uh, zit in die raad. Ja, die, in, dat, dat is min eh? Dus eigenlijk zijn jullie nummer 3 en nummer 4 op de lijst. Dat Alst. klopt helemaal. En dan, klopt. dan hebben we dus nog uh, he, Anouk, onze Anouk. fractievoorzitter. En Kees, maar en Kees. één van de twee... Gaat verhuizen, dan hangt een van jullie tweeën. Klopt. Althans Kevin als eerste. Ja, ja, ja dat klopt. Hè, klopt hè. Ja. En, en ja. op deze manier kunnen we ons inderdaad goed uh, voorbereiden. Het is, uh, ja, het is natuurlijk nogal een hele klus. En, uh, nou, we hebben ook allemaal kinderen of een eigen leven. en uh, hè, Je werk. Dus dan uh, ja, is het eigenlijk onmogelijk uh, om het alleen te doen. Uh, daarom zien we ook best wel wat grijze, uh, hè, grijze heren in de raad. Uh, hè, die met pensioen zijn, uh, hè, denk ik dan. Dus dat, uh, en, en zo kunnen we elkaar uh, een beetje onder, uh, ondersteunen. De luisteraars zullen we zeggen: wie is Ralf Enstra? Nou, Enstra? Ik, uh, nou, ik ben Ralf Enstra. Je staat hier op... nummer 4 op de lijst nu. Correct, ja. Van het CDA. Ja. En, uh, ja, ik ben dus echt geboren in uh, Zandvoort. Uh, ik heb twee kinderen, Isabella en uh, Raphael. Nou, eentje Isabella Isabel is meegekomen, is meegekomen heen, om mij uh, aan te moedigen. Uh, nee, en ik werk bij een uh, woningcoöperatie. Uh, De woningcoöperatie hier? Nee, dat niet. Okay. Dat, uh, dat zou ook een beetje ingewikkeld uh, worden. Maar uh, bij woonstad Rotterdam. Dus ja. elke dag heen en weer naar Rotterdam? Elke dag heen en weer, ja. Dat valt mij hoor, dat is een uurtje ongeveer. Ja. Met en, de, de trein je met de, de trein uh, Ja, soms met de trein en soms met de auto. Ja. En, uh, maar in de trein kan je natuurlijk wel lekker uh, uh, nou, werken. Uh, werken of het ja. stukken lezen. Voor de raad of uh, hè, met Kevin bellen. Ja. Ja. <laughs> Dan, als, als ik een keer oppak bij jou, hè? <laughs> ja. <laughs> ja. ja, ja, ja. Maar dat betekent, ook, ben je de achtergrond van, van woningbouw, dus... In de fractie is dat zeer belangrijk dat je daarover kan ja. adviseren en dergelijke. Ja, wordt dat ook gebruikt? Ja, ja, ja een, dat ik dat zie ook wat... de andere kant natuurlijk op hun werk. Dus dat is, ja, dat is dan handig uh, nou ja, om uh, uh, uh, um aan te sluiten bij die gesprekken. Uh, nou ja, waar ik dan bij kan helpen. En, en dat je hebt een collega in dat... Peter Kramer, die natuurlijk ook in de woningbouw zit. Klopt, ja. Die, uh, ja, ja ik heb ook in Amsterdam gezeten. Hij zit in uh, Amsterdam. En dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat klopt, ja. Diezelfde dus interesses. Ja. Als ik daar even op inhaken, heel kort. Ja, wat dat vind ik leuk om even, dat, dat even op verder te gaan. Want het leuke is. Nu uh, hoort nu uh, Kevin Kevin de Ja, ja. Eh, dank u wel. Het, het leuke is dat. Um, wij brengen allemaal, en dat geldt overigens niet alleen voor het CDA, het geldt ook voor andere partijen. Wat ik leuk vind om te zien, is dat heel veel partijen nu zien dat het handig is om gebruik te maken van mensen die kennis hebben op een bepaald gebied. Ja. En die ook op die dossiers te zitten. Dus zullen we Ralf ook uh, bereid vonden om... Dus, uh, uh, nou, als, als, als, als we, bouwen, we, we, zijn, hè? Als we het hebben over woningbouw, dan moeten we bij Ralf zijn. En als we het hebben over de zorg, dan moeten we bij Anouk en, en bij, bij Gert-Jan zijn. Als we als het hebben over, over de... Ja, ik kom zo meteen bij jou. Ja, we komen okay. zo ja. bij jou en ja, ja, ja. bij jou even Oh, oh. oh sorry. eerst <laughs> oh, Zo'n ja. Ja. ja, ik ben wel ondertussen sorry, een paar jaar hè, buiten het dorp gewand. Maar ik uh, nee. ben weer terug. Maar ik ben weer terug, ja. Ik miste het ook uh, heel erg. Lekker, uh, ja, ons dorp. Heel dus, fijn. Ja. Wat vind je van ons dorp? Nou, ik vind het een geweldig dorp. Ik, uh, vooral hè, als je kinderen hebt, is het uh, heerlijk opgroeien natuurlijk. Bij de duinen en uh, het strand. Ja. Uh, nou, maar ook uh, ja, gewoon hè, als je iedereen uh, kent. En, uh, dus ja, nee, ik vind Zandvoort echt uh, helemaal geweldig. Zit je in uh, even sociaal in uh, ja. sportvereniging, uh, uh, zangvereniging, toneelvereniging, noem maar op? Nee, dat valt, uh, valt, best, wel, valt best wel mee. Hè, ik zit bij de, bij de CDA-vereniging, zal ik maar zeggen. Ja. En uh, nou, in combinatie met mijn werk en uh, nou, met de kids. Uh, blijft natuurlijk niet, niet heel veel tijd over voor, uh, yeah, voor, uh, uh, ja, voor dat soort uh, clubs. Daar is het ook natuurlijk lastig aan. Hè? Het is altijd om vaste tijden. Op, uh, nou, uh, hè? En uh, misschien als je dan net niet kan. Uh, nou, dan zou ik niet kunnen aanhaken. Dus dat is uh, lastig. Maar uh, uh, het is ook wel een reden waarom ik uh, Zandvoort zo leuk vind. Ik ben wel echt een uh, fanatiek uh, wandelaar. Dus ik vind het heerlijk om uh, uh, duinen in te uh, lopen. Er is noods, uh, helemaal richting Den Haag of iets dergelijks? Dat is ver. Ja, dat is ver. Dat is een eentje. Ja, ja. klopt. Dus dat, uh... is wat dat betreft, zeker voor de politieke uh, aspiraties belangrijk, dat je ook de contact hebt. Dan krijg je Jan Bluis, die in de wapenzangers uh, zingt en overal ziet met optredens en dergelijke. Kent daardoor een heleboel mensen. Ja, dat klopt. Dus dat is, uh, ja, dat is misschien wel iets voor de toekomst om, uh, om aan te denken. Dat, uh, ja. Denk erom uh, is het ja. belangrijk. Ja. Ik ga naar Kevin. Ja. Heb ik nog wat centheid over? Ja, absoluut. Kevin, vertel, wie ben jij? Ja, ik ben uh, Kevin Stefan. Oh ja, iedereen zegt al gewoon Stefan. Ik blijf Stefan zeggen, want het is een Duitse naam. Hè. Mijn vader is Duits, uh, mensen die mij kennen, die weten dat. En mijn moeder uh, komt uit Zandvoort. Ik heb vandaag mijn oom meegenomen, Werner Koenraad. Die kennen heel veel mensen ook waarschijnlijk. Ja, die uh, kennen we. Ja. En uh, nou, van het strand, hè. tien jaar lang op stand strand gewerkt. Dus ik ben een import-sandvoorter, maar ik ben ook wel zandvoort in die zin. Ik heb het hier ook allemaal meegedaan, tien jaar lang op het strand gewerkt hè, bij, bij, bij mijn oom. Bij nautiek Bij nautiek inderdaad. In de bedjes, in de afwas. Begonnen in de afwas. Dus uh, ja, inmiddels uh, uh, uh, vier jaar gestudeerd in Leiden. En uh, nu sinds uh, vier uh, of drie jaar advocaat. En Je bent jurist. Ah, jurist inderdaad. Kijk, ja, ja. En, dus daar uh, zit jouw expertise. Daar zit mijn expertise inderdaad. Uh, uh, heel goed. Ik ben overigens wel al afgelopen periode, hè, dus de afgelopen vier, vijf jaar al mee met de, met de CDA-fractie. Maar dan niet als buitengewoon raadslid, maar op de achtergrond. Ook in bestuur? Bestuur in een ja. functie inderdaad. En nu heb ik uh, ja, toch, de. Uh, ja, ik vond het werk zo leuk. Al op de achtergrond dacht ik, nou, misschien kan ik nog extra bijdrage leveren als Buitengewoon gewoon raadslid. En ik moet zeggen zoals we dat nu doen. Hè, met Ralf samen en Anouk en, uh, en de rest. Hè, Peter Bluis, uh, Gert-Jan, Kees. Het uh, is gewoon een leuk team. En overigens ook met de, met de... Wat ik ook toch wel leuk vind om het even kort te noemen. Wat het extra leuk maakt is... Uh, ik heb heel vaak met... Uh, die kennen jullie ook. Uh, Remy Driehuizen. van uh, A3 ja, ja, ja, ja, ja, ja. Driehuizen. Uh, het is klein hoor. Zelfs is heel waarom? klein daad. Ja ja, ja, ja. ja, ja. Nou daar heb ik heel vaak mee op de, op de bank. Hè. We hebben zijn vader ook... Uh, ...en met Adrie over de, de politiek gehad... ...en wat, wat vinden we er dan van... ...en zo uh, uh, begon een beetje op, op de bank... ...met de gesprekken... ...en uh, toen hebben we, heb ik gezegd... ...nou ik ga mijn verkiespust stellen... ...en uh, ik vond het heel leuk dat Remi op een gegeven moment zei... ...van nou ik ook... ...dus nou het is het leuke dat, dat je dus... ...het begint op de bank bij iemand uh, in, ja. in, de, in de huiskamer... ...en uh, nu uh, proberen we toch ook uh, iedereen een steentje bij te dragen... En, is het, het is zo samen. belangrijk om jonge mensen te ja. hebben in die, in die politiek. Ja. En in het, ja, eh, maar ze gaan gemeente. ook weer weg. Jullie hadden een jong uh, raadslid, uh, Jan Bede, en die stopte er weer mee. Ja, dat, is dat, dat is jammer. Ja, hij, hij woont ook in het buitenland nu. Ja, ja, ja. Zo'n buitenland dat is, dus dan, is het wel ingewikkeld, maar dat klopt. Uh, Als je ja. jong bent, dan, uh, dan ja. ligt de hele wereld nog over voor ja. je. ja. Um, wat doe jij verder in het sociaal leven hier in Zandvoort? Hoe moet ik Zo beginnen? Nou, uh, nou, nou, nou, dan kan ik misschien een beetje, meteen een beetje reclame maken. Een andere hele goede vriend van mij, die kennen jullie misschien ook, uh, Marie's Mol. Uh, de, ja. Nu de manager van de Chin van de Chin. Uh, daar kom ik regelmatig even op bezoek om te kijken of alles goed gaat. Nee hoor. Nee, nee. ja, Dat is een excuus. Ja, juridisch advies geven. Ja, precies, ja. precies. Nee, ik ben veel op het strand te vinden. Uh, moet ik zeggen erbij ook, ook een beetje acquisitietechnisch. Hè? Want ik ben advocaat. Dus ik probeer ook uh, natuurlijk... Uh, ook, uh, ja, uh, werk je bij een bureau of werk je uh, zelfstandig? Ik, ik werk bij een, een van de grotere kantoren in de regio. De, de Tanger advocaten uh, in, in, in Haarlem. Maar, ja. uh, via drie en Velzen gewerkt. Uh, maar uh, ja, ik, ik, uh, het is ook de bedoeling dat ik... Uh, vanuit mijn eigen netwerk ook uh, zo meteen wat uh, ja. omzet te genereren. Hè? En uh, dan is het niet zo dat ik uh, meteen uh, uh, mensen die me kennen, die, ko die komen naar me toe. Nou, ik heb even een vraagje en meestal uh, zet ik niet meteen een klokje aan. <laughs> maar uh, ik vind het gewoon leuk als mensen me weten te vinden. Zowel voor het, het, het juridische werk. Ja, ik kan als... kan je je vinden bij Nautiek Bij Nautiek Ja. Ik zit veel bij. Uh, ga, mag bij, ik een beetje klaar maken? ik de gebroeders Kees Leer ja? en uh, dergelijke. Ja, ja, ik, ja, Kees Leer, inderdaad. Ja. Ja. Ik zit bij. Uh, bij Havana zit ik wel, ben ik vaak te vinden. Ja, ik ben eigenlijk overal te vinden. Bij Bas Lemmens, bij bij Bitscup 10. Ja. Ik ben eigenlijk, eigenlijk overal wel om te kijken. Ja, toch een beetje vinger aan de pols te houden in het dorp ook. Kijken wat er speelt. Daar he, hoor je ook. Ja, ja dat, dingen, daar hoor he, dat is heel ja. belangrijk. Ja. Dat ja. je hoort wat er gebeurt in het dorp. En waar, ja. waar mensen mee bezig zijn. Ja. Nu, nu, nu draaien jullie al een maand of vier mee. Valt het je tegen uh, het werk? Als je al die dikke rapporten ziet. Jij bent gewend als jurist. Ja, nou, Om altijd naar de, de samenvatting te kijken op de ja, laatste pagina. Dat, dat is wel leuk dat je dat zegt inderdaad. Ja. Want, want, want, want die discussie hadden we ook een paar jaar geleden inderdaad. En, en, en er zei iemand van, jezus wat, wat een bulk werk komt erop op z'n op, af. Maar ik, ja, ik lachte dat een beetje weg. En uh, Geert-Jan zegt dan uh, tijdens de fractie. Nou oké, okay, die is dat wel gewend hoor. Uh. Ja, dat bedoel ja, dat dus, nou, is het ook wel een beetje hoor. Kijk, je leert een beetje uh, snel uit, uit. Het zijn echt wel dikke dossiers. Dat mogen mensen best weten. Ja. Uh, er wordt inderdaad veel gevraagd van een raadseler. Dus... Ik heb wat ervaring ermee. Ja, ook inderdaad. Ja. ja. Ah. Ja, nou ja, dus het is inderdaad wat... Uh, maar je leert er toch wel snel de belangrijke punten uit te halen. En het uh, mooie is, zoals wij het verdelen... Uh, uh, uh, ja, is het behapbaar. Het, het komt er wel even bij. Je leert te lezen van linksboven rechts beneden. Zoiets, ja. Ja, ja. En alle lid worden eruit, en alle de rest. En we met samenwerken. <laughs> Echt? Ja. Zo is het. Ik ervaren. Nou, nou, snap ik een heleboel punten uit het VVT beleid ja. <laughs> Als ja. de er gelezen wordt, dan wat ja. een grapje. Nee, maar goed, hoe, hoe belangrijk is uh, juridische ervaring? Ik, natuurlijk is het zo dat er allerlei plannen komen. Is het dan zo dat, dat er zeg maar, uh, door jou gekeken wordt bij die plannen van hoe staat dat juridisch, hoe stevig is dat? En, en is het haalbaar, ja, juridisch ja, gezien? Als ik daar antwoord op mag geven, want het is vooral ook de bril waar uh, Kevin mee kijkt. Hè. De, door zijn werk uh, heeft hij natuurlijk uh, nou, de juridische ervaring. Dus uh, nou ja, dan kijkt hij op een bepaalde manier naar die projecten. En dan, uh, nou, dan kan hij ook aangeven van, uh, wat de beste dingen zijn om in de commissie bijvoorbeeld uh, te zeggen. Ja, dus strategieën is... kunnen bepaald worden met een juridische ik vind, ik vind, ik vind achtergrond. Het dat alles juridisch goed bekeken wordt. Want we hebben uh, echt te veel kosten gemaakt... in de afgelopen nou, tien jaar... Zeker. aan advocaten door bestemmingsplannen... Nou. die niet helemaal goed waren voorbereid... waar ja, ja. toch gaatjes in zaten. En... Ja. Nou, ik begrijp ja, daar ik... eerlijk gezegd... nog steeds niet helemaal goed. Er, er, er is een bestemmingsplan. Ja. Ja. Nou, Als er iemand iets wil... dan zegt men dat kan niet. Want het bestemmingsplan zegt... dat het niet kan. Want dat is het bestemmingsplan. Ja. Aan de andere kant hoor ik... Dat er bepaalde projecten komen. En dan zegt men, ja, dan gaan we het bestemmingsplan aanpassen. Nou, daar moet ik twee dingen over zeggen. Want ik zit ook een beetje. Ik doe ook omgevingsrecht als advocaat. En je moet allereerst even kijken van uh, hebben we het dus over, over een binnenplans of buitenplans afwerking. Gaan dit juridisch technisch maken. Nee, maar... maar het bestemmingsplan biedt in sommige gevallen dus een mogelijkheden om, precies. Precies, om aanpassingen te, te doen. Daar moet je een omgevingsvergunning voor vragen. En dat wordt dan ook getoetst. Maar. Er zijn ook projecten waar we het nu over hebben. Waar, waar, waarin wordt gezegd, nou, hier, moeten we inderdaad, hier wordt ook geen binnenplanse afwerking, zoals dat heet, uh, mogelijk gemaakt. Dus daar moeten we het hele bestemmingsplan herzien En dat is een taak van de raad. Als de raad vindt, we, gaan het, uh, we willen hier toch iets anders dan wat we tien jaar geleden hebben besloten. Ja, maar je moet toch in de zoveel jaren steeds weer opnieuw vaststellen. Ja. En, ja. Maar de advocaatkosten die de gemeente maakt, ja. foutjes ook van ja, de ambtenaren van de gemeente. Ja, ja belachelijk. Uh, die, dat loopt in de miljoenen. Ja. Helaas heb ik er geen cent van gezien nog. <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar het is natuurlijk wel mooi maar... dat je dat je dus ja. van tevoren naar dingen kunt kijken. Ja. En dan al het advies kan geven van ja. nou, dat is niet zo handig, want dat gaat uiteindelijk straks geld kosten en dat moeten we niet doen. Nou, daarom kijk ik heel erg uit al, want je vroeg net eh, eerst om de vraag te beantwoorden, je vroeg net, eh, eh, we net zijn vier maanden verder, eh, eh, valt het tegen. Ja, in die zin. Uh, we hebben het eigenlijk alleen maar over financiën gehad, over een groot deel. Maar de het echte, de echte leuke werk, dat zit er nog aan te komen na, na het reces. En dat is bijvoorbeeld, uh, moeten we kijken naar het bestemmingsplan voor de, de hele Noordpoelvaar. Dus vanaf ja. Talasse ja. Naar, uh, ja, naar, naar het circuit eigenlijk. Ja, en daar ga ik natuurlijk met een de, met de juridische bril naar kijken ook. Dat, dat, uh, ja, goed. dat, dat we daar geen... Uh, nee. Maar ja, moet ik wel erbij zeggen houden we rekening mee dat in, in, in die hoek... daar zitten heel veel kritische uh, bewoners, kritische ondernemers. Uh, Allemaal advocaten. Nee. Ja, er zitten heel veel advocaten. Inderdaad, uh, uh, althans, er zijn mensen die inderdaad al... Uh, al uh, we, we, we hebben daar al, al, al wat, wat contacten. Uh, dus we weten al uh, wie, wie wat ongeveer <lacht> wil. Daar zijn we al uh, wat aan het ophalen op dit moment. Maar uh, dus als partij overigens, uh, niet alleen als gemeente voor duidelijkheid. Als partij zijn we er al... al uh, Informatie het inwinnen over wat, wat daar de, de, de, de wensen en de, de, de, de ja, er zijn ja. nogal wat, want je hebt het ja. over de Noordboulevard, maar we praten ook over het Badhuisplein. Ja. Ja. Ja. we praten over uh, het ja. Watertorenplein. Ja. Ja. Ja. Waar ja. we nu zitten. Bijna. Waar we zitten. Ja. Ja. Maar jullie dat, hebben nu twee wethouders die juridisch geschoold zijn. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, dat scheelt ook weer een stukje ja, Dat hoop je. Zeker, ja. ja. Je hoopt het. Maar het gebrek aan ambtenaren hier in het huis. Ja. Je zit in een vraag. Je hebt een. een, een... Ja, ik ga weer eventjes naar Rolf toe. Je ja. zit met de vraag, je hebt een rapport doorgenomen. En je denkt, ik moet eigenlijk even een ambtenaar spreken. Die zitten in Haarlem. Klopt, niet, uh, niet allemaal en altijd. Hè. We hebben hier nog steeds uh, ook uh, ambtenaren zitten. Maar uh, ja, het klopt dat, je dan, uh, vaak, uh, dat wij dan vaak in Haarlem uh, uh, moeten zijn. Maar die, uh, hey, die, die zijn natuurlijk ook gewoon, uh, gewoon bereikbaar. Uh, maar ook binnen onze fractie hebben we natuurlijk best wel wat uh, kennis. En dat, uh, nou, dat scheelt enorm. Hè. Uh, ook Bijvoorbeeld Gert-Jan Bluis of Kees Mettes. Uh, dus hey, wij proberen eerst inderdaad bij de oudgediende. Uh, de ervaringen op te halen. En mag je zomaar haar bellen of moet dat via de gemeentesecretaris Antje Griespoor die nu weg is? Nee, gaat, in principe. Uh, weg. Nee, volgens mij gaat ze weg. Maar ja, we, ja. Dat, kan, dat kan, gewoon direct. Oké. Okay. Nou, dat scheelt dus wel. Ja. Maar ze zijn overigens heel erg behulpzaam. Hoor. Ook, ook hing Stevenink. Uh, ja, die, is, die, die, die. ja, dat is echt. Ik kan heel makkelijk terecht en ik heb binnen binnen. binnen de, ja, ik, ik, ik binnen een dag heb je je antwoord al. Dus dat is heel mooi. Uh, wordt is heel de, is goed. de bereikbaarheid beter geworden? Want daar zat nou. een klein uh, hiëatje, heb ik begrepen. Ja, ja dat, dat, dat klopt eens. ook wel. Uh, hè, en dat is, als je gewoon het, het gemeentenummer belt, uh, hè, heb ik zelf ook wel eens uh, een tijdje aan de lijn uh, gezeten. Nou, maar goed, daar, hè, dat, uh, dat kan natuurlijk altijd uh, gebeuren. In bedrijven uh, gebeurt dat ook wel eens dat je momenten hebt. Maar uh, hey, of het nu echt beter is, uh, dat weet ik niet. Maar je kan ze natuurlijk ook uh, e-mailen. Of, uh, ja, of direct uh, bellen. Ik kan wel een voorbeeld noemen. Ik ben uh, onlangs aangesproken door een uh, Samfordse ondernemer. Die een uh, vergunning aanvraagde voor een festival deed. En die heeft me erop aangesproken. Van, nou ik, ik heb onlangs uh, uh, een vergunning willen aanvragen. En... Uh, Vroeger kregen we het altijd bij een vaste contactpersoon bij de gemeente. Uh, ja, maar die kan ik nu niet meer vinden. Die, die is nu op een, ja, die is, die is niet meer, het is niet meer, het is meer een directe lijn. Uh, en, en er wordt natuurlijk gehangen aan, aan, aan die ambtelijke samenwerking. Maar wat moet ik even bij zeggen? Hou er ook even rekening mee. We zijn nog in een, in een inwerkingsperiode. Dus wat kun je na zes maanden eigenlijk zeggen? Hè? Ja. We gaan, uh, we gaan uh, het afbreken, want het is uur het is, het is bijna voorbij. Ik heb uh, veel vertrouwen in jullie. Ja, graag. Dat heel veel is. succes. Heel veel succes toe en we houden jullie goed in de gaten. Dank voor de uitnodiging. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.